Schragen, we noemen nu Psalm 89, daarvoor het tweede vers. De heerbaar getuigenis zal voor u gelezen worden, wat u opgetekend vindt in het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis, en daarvan het 45ste hoofdstuk, de eerste 15 versen. We noemden u Genesis 45, vers 1 tot en met 15 toen kon Jozef zich niet bedwingen voor allen die bij hem stonden en hij riep, doet alle man van mij uitgaan <kuggen> en, ter, en er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte en hij verhief zijn stem met wenen zodat het Egyptenaars hoorden en dat Farao's huis hoorde. En Jozef zeide tot zijn broeders, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zeide tot zijn broeders, nader toch tot mij. En zij naderden, toen zeide hij, ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu wees niet bekommerd en de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden, tot behoudenis des levens. Want het zijn nu twee jaren des hongers in het midden des lands. En er zijn nog vijf jaren in welke geen ploeging nog oogst zijn zal. Doch God heeft mij voor u ieder aangezicht heen gezonden om u een overblijsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf die mij tot varo's vader gesteld heeft en tot een heer over zijn ganse huis en regeerder in het ganse land van Egypte. Haast u en trekt op tot mijn vader. En zegt het hem. "Alzo zegt u zoon Jozef. God heeft mij tot een heer over gans Egypteland gesteld. Kom af tot mij. Vertoef niet. En gij zult in het land Goze wonen. En nabij mij, nabij mij wezen. Gij en uw zonen, en de zonen uw zoden, en uw schapen, en uw runderen, en al wat gij hebt. En ik zal u al daaronder houden, want er zullen nog vijf jaren des hongers zijn, opdat gij niet verarmt, gij en uw huis, en alles wat gij hebt. En zie, uw ogen zien het, en de ogen van mijn broeder bij hem in, dat mijn mond tot u spreekt. En boodschap mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte en alles wat gij gezien hebt en haast u en brengt mijn vader herwaarts af. En hij viel aan de hals van Benjamin zijn broeder en weende. En Benjamin weende aan zijn hals en hij kuste al zijn broeders en hij weende over hen en daarna spraken zijn broeders met hem. Tot zover de schriftlezing. Oh. go Desgelijk zal wij gedoopt worden in de naam des heilige geestes, dus zo verzekert onze heilige geest. Door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot van Christus Heilige wil. Ons toewijgen en hetgeen wij in Christus hebben namelijk de afwassing onze zonden in de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden, ten derde over met zijn alle verbonden twee delen begrepen zijn. Zo worden wij ook weder van God door den dood vermaand en verplicht tot die nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zillen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw God leven wandelen. En als wij soms tijd uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen, overmest de dood. Een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben.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 Dit betuigt ook Peterus handelingen 2 vers 39 met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verder zijn. Zoveel en al de heer en onze God te roepen zal. Daarom heeft God voormalig bevolen hem te besnijden. Het een zegel des verbond en de gerechtigheid des geloofs was.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 omdat wij aan deze heilige ordening, God, tot zijn heer, tot onze troost en tot stichting der gemeenten uitrechten mogen, zo laat ons zijn heilige naam alders aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onbodvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt. En de gelovigen Noach zijn acht uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte verrool met al zijn volk in de rode zee verdronken En uw volk Israël droog daardoor geleid door het welk de dood beduidt werd. Wij bidden u bij uw veronderloze barmatigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien. En door uw heilige geest, uw zoon Jezus Christus en wijven, omdat het met hem in zijn dood begraven wordt en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. O dat het zijn kruis en dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen. Hem aanhangende met waarachtig geloof, vast op en vurige liefde. Omdat het dit leven het welk toch niet anders is dan een gestade geduld. Om uw en wel getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw zoon. Zonder verschrikken mogen verschijnen door hem Onze Heer Jezus Christus uw Zoon Die met u en de Heilige Geest Eén ene God heeft hergeerd in eeuwigheid Amen Wij verzoeken u de doopouders van een zet plaatsen op te staan Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de openordening in gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot het einde en niet gewoonte op bijgelovigheid gebruiken. O dat het dan openbaar wordt dat Gij al zo gezind zijt, zult Gij van uw eigen hierop ongeveind zal ik antwoorden. Eerst wel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. En daarom aan alle andere ellendigheid ja, de verdoemenis zelf en onderworpen. Of gij niet bekend dat zij in Christus geheilig zijn. En daarom als lidmaat zijn de zijne gemeente behoren geduld te wezen. Ten andere of gij de leer die in het oude en nieuwe testament begrepen is. En in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is. En in de christelijke kerk al hier geleerd wordt. Niet bekende, waarachtige en volkomen leerder zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen. Als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn waarvan gij vader en moeder zijt. In de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is hier op uw antwoord? Ja. Geliefde ouders, het jaarwoord woord is makkelijk uitgesproken, maar het heeft een grote inhoud, dat de Heer het door zijn geest, ons te levende indrukken ervan in wilde drukken in ons hartje. Tegen wie we dat woord uitgesproken hebben. Tegen een allerheiligst majestueus goddelijk wezen. Met wie we allemaal te doen zullen krijgen. Want zo zeker als we hier mekander nu zien. Zo zeker zullen we ook allemaal eenmaal voor het goddelijke gerecht staan. Of we het nu geloven of dat we het niet geloven, het zal toch werkelijkheid wezen. Want Gods woord zegt het. We zullen allemaal met God te doen krijgen. Wij allemaal moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Om dan weg te dragen, hetgeen naar het lichaam geschiet is, het zij goed of het zij kwaad. En dan zullen we ook verantwoording af moeten leggen. Wat we nu met dit ja woord gedaan hebben. Want hiermee hebben we de opvoeding van onze kinderen op ons genomen. En nu zijn wij gevallen Adams kinderen geworden. Niet helemaal krom geworden zijn door de zonde. En nu kunnen kromme schepselen nooit geen rechte dingen meer voortbrengen. Van en uit onszelf. Ook daarom de heren die mogen het willen geven in stijl en diepe afhankelijkheid. Dat we hem kregen te benodigen. Of hij ons zou willen leren. Of ons zou willen bekeren. Maar of hij ons ook zou willen bekwamen. aan de opvoedingen van onze kinderen. Dat we niet zo naast ons neer zouden hoeven te leggen. Maar dat we hen kregen te benodigen. Dan wensen we de ganse waardige geliefde ouders. Dat je werkelijk in de beleving en in de inleving maar veel geen ouder kan wezen. Want als we dat nu werkelijk in de inleving en de beleving komen in te leven, dat we geen ouder kunnen wezen en dat we onze kinderen niet op kunnen voeden zoals het komt te behoren, dat we er nu alles in tekort komen, dan zullen we de Heer ongetwijfeld veel nodig hebben. Dan zouden we de hemeltroon bestormen. Of de Heer in ons dan toch zou willen bedienen uit zijn volheid. En als de Heer in ons dan het gewicht op zou willen binden Voor onszelf en voor onze arme kinderen waarvan van nature dan leven we er zo makkelijk overheen Dan dragen we alle grote zorg wat het aardse leven van onze kinderen komt te betreffen Vanwege de natuurlijke betrekking En de natuurlijke liefde die we hebben tot de kinderen Dan doen we alles wat we kunnen om ze te voeden Om ze te overwarmen en om ze te onderhouden en zoveel als we kunnen om ze te bewaren Voor allerlei gevaren Als ze ook op mogen wassen Maar mochten we boven alles bezet mogen wezen Met het voor het grote gevaar Waar ze allemaal voor open en bloot leggen Dat is dat ze de lopen om voor eeuwig om te komen Want als wij met onze arme kinderen Geliefde ouders onbekeerd blijven en onbekeerd voor het leven, daar reizen we allemaal zekerlijk naar het eeuwige vuur toe. Waar die vlam nooit uitgeblust zou worden. En dat vuur dat zou nooit verdoofd worden, maar dat zou een onuitblusselijk vuur wezen. Oh, dat de Heer die schrik nog eens op mogen indrukken mogen en afdrukken mogen op ons hart. Dat we dus werkelijk krijgen te beseffen waar we op aan zijn reizende met onze arme kinderen. Als we onbekeerd voortleven en onbekeerd sterven. Want zowel wij als onze arme kinderen, ze hebben nodig om wederom geboren te worden. Want zonder wedergeboren, alweer het goddelijke woord dan kunnen we het Koninkrijk gods nog niet zien laat staan dat we het in kunnen gaan we hebben geen geestelijke ogen meer we hebben geen geestelijke oren meer we hebben geen geestelijk gezicht meer aan de dingen die des geestes gods komen te zijn want die moeten geestelijk onderscheiden worden de natuurlijke mens die zijn die geestelijke dingen dwaas zijn. want wij verstaan ze niet wij kunnen het koninkrijk gods het de koninkrijk der hemelen we kunnen het niet zien we kunnen het maar niet recht beseffen welke onuitsprekelijk geluk het is de heren die daaraan mogen landen en die daarin mogen gaan want dan gelukt dat is nooit met geen pen te beschrijven die in dat koninkrijk der hemelen en zullen mogen gaan ja waar alle gras schooten pennen en waar alle zee wind, en wat de hele wereld op papier Dat was nog het geluk niet te beschrijven van degenen die strak in dat koninkrijk der hemelen in mogen gaan. Wat zijn we er dan toch blind voor, lieve ouders? Want als we er niet zo blind voor waren Als we dat nu werkelijk kregen te zien Als we dat nu werkelijk kregen te geloven Dan zouden we alles op alles zetten Om ook dat koninkrijk te mogen beharven Daarom hebben we de wedergeboorte toen nodig Want over de andere zijde dan is het ook niet uit te drukken Hoe ongelukkig we zijn en blijven als we onbekeerd komen te blijven, als we niet in dat de koninkrijk der hemelen in kunnen gaan, dan zullen we buiten moeten staan. En dan zal het ook gelden, dat ongeluk, dat is ook nooit te beschrijven. Want dan waren dan ook alle gras, scheuten, pennen en zeeën, slechts mij te gelden. En was de hele wereld papier. Dan is nog het ongeluk van een onbekeerd mens niet te beschrijven. Oh, de Heer, die mocht het ons doen geloven, geliefde ouders, de Heer, die mocht het doen indrukken in ons hart, dat we dat nu eens werkelijk geloofden dat dat waar was. Want als we dat werkelijk geloofden, dan zouden we voor onszelf geen hoge in rust meer hebben. Dan zouden we gaan roepen, dan zouden we gaan bedelen Om nog bekeerd te worden en om nog gered te mogen worden Dan zouden onze ogen geopend worden En dan zouden we recht krijgen te zien onze verloren staat Dan zouden we recht krijgen te zien de vuilheid van onze zielen Want we beseffen het maar niet hoe we liggen voor ons heilige gezicht maar als de Heer in onze ogen wil openen en ons zou willen vernieuwen, zou willen wederbaren, de Dan zouden we de betekende zaak van dat sacrament beginnen te beseffen. dan zouden we beginnen te beseffen waar, de, waar nu dat formulier ons op is wijzende. Want waar wijst ons die waterdoop doop nu op? Dat wijst in de eerste plaats op de omreinheid om de Dat zal zo nodig wezen dat we dat leren kennen Door het werk des heilige geestes Dat we leren kennen hoe afschuwelijk we liggen voor Gods Heilige aangezicht En dat door mij schuld. Want dan zouden we leren volgen van onszelf dan zouden we mee met vagen we onszelf bekrijgen, maar dan zouden we ook ons krijgen te grootmoedigen, dan zouden we werkelijk de tollemaarsgestalte heen krijgen te weten. En zouden we werkelijk gaan geloven dat we zonder, zonder rest komen te zijn. Dan zouden we werkelijk genade nodig krijgen. Maar dan zouden we ook vanzelf de zaligheid en de reinigmaking. Buiten ons zouden we leren zoeken. En zouden we leren bedelen. en is er dan nog een weg. En is er dan nog een middel om die verdiende straf te ontgaan. En wederom toch genade te koop dat dan ook dat middel aangewezen maar worden door de geest. Want wat is nu dat middel? Daar komt nu ook de heilige doop op te wijzen die waterdoop. Dat wijst in alleen op de vuilheid van onze zielen. Maar dat wijst ook op het bloed van onze Heer Jezus Christus. Het wordt nu reinigd van alle zonden. Dat wijst ons op dat we nu nodig hebben om daardoor gewassen te worden. Wat zou het een hevig wonder wezen, geliefd ouders. En om dat middel verlegen is op de makkerraad. onze dodelijke zielekrankheid kregen en te leven en te beleven. En dan zullen we nooit dat middel nodig krijgen. Dan zal dat middel waardeloos voor ons komen te blijven. Daar zullen we dat middel blijven verachten en blijven vertrappen. Daarom was zo de het al onderwezen door de bare van God en Heilige de plaats voor zullen maken in uw water. Omdat dat middel al bekend gemaakt zou mogen worden. Dat we door de Geest dat dierbare bloed van de heer Jezus Christus kregen te aanschouwen. En dat we dat werkelijk nodig mochten krijgen om dat bespreid te mogen krijgen. Want daar daar ligt alleen de ware troost, daar ligt alleen de behoudenis in. Want in de natuurlijke zin, wat hebben we nu nodig om gewassen te worden? Dan hebben we water nodig. Maar wat moet er dan gebeuren, geliefde ouders? Dan is heel eenvoudig. Dan moet dat water tot ons komen, of wij tot dat water. Want anders dan worden we er niet door gewassen. Dan worden we er niet door gereinigd. En zo is het ook in de geestelijke zin. Dat bloed van de Heer Jezus Christus, dat moet toegepast worden aan onze ziel. Dan willen we de baat en dan willen we de vruchten ervan hebben. Want er zal nooit niemand ongelassen in de hemel komen. Daar moet je echt niet op rekenen. Wij hebben het allemaal nodig. Wij, met onze arme verloren liggende kinderen. Maar de Heer, die mocht het nog op willen benden voor onszelf. Dat we het voor onszelf nodig mochten krijgen. Maar dat we het ook voor onze arme kinderen. Die donderen van ons toedoen op de aarde gekomen zijn. En o, oh, wat hebben wij eigenlijk onze kinderen. Een ellendige erfenis meegegeven met de geboort, Want ze zijn uit onderwijde ouders voortgekomen. We hebben ze onderwijden op de wereld gezet. Ze komen op de wereld gelijk als wij. Zonder het goddelijke beeld. Kinderen des toorns, En wezenlijkheid geliefde hadden. Het is misschien wel hard uitgedrukt, maar toch is het de waarheid. Want de goddelijke waarheid die is hard. Want de wezenlijkheid. Dan kom ik op de wereld. En dan kom u op, op de wereld. En dan komen onze arme kinderen op de wereld. Als erwachters van de eeuwige zaligheid. Dat is mijn deel en dat is ons alle deel. Maar nu wensen we mijn ganse hart dat we dat nu voor onszelf krijgen in te leven en te beleven maar dat we dat ook voor onszelf krijgen over te nemen dat dat rechtvaardig is, want God is niet onrechtvaardig dat Hij ons zo op de aarde komt te stellen, nee het is mijn schuld en het is uw schuld dat wij zo op de wereld komen Oh, wat zou het ervoor ik weet, Dat we dat eens overkregen te nemen. Niet alleen kregen te beseffen en te doorgronden. Maar een dan over te maken nemen. Dat we dat nu zijn wachten van de eeuwige rampzaligheid. En dat waardig worden. We. Want als we dat overkregen te nemen, geliefde. Dan zou de hemel gaan scheuren. Oh, dan zou die weg geopend kunnen worden voor ons en voor onwarme kinderen dat er een ander naar de oude gegaan is dat er een ander uit de hemel gekomen is o wonder van eeuwige goddelijke vrije en soevereine eeuwige zondag liefde het golden u heeft vanuit de oude van eeuwigheid vandaag. Zijn geliefde zonen over te geven, zijn schot zijn lieveling, de enige die hij had, maar ook die dierbare zoon, die heeft het geweldig op zich genomen om hier naar de aarde te gaan waarvoor, voor die reden die nu aan de wachters geworden waren van de voor e e e de rampzaligheid, om daar nu de rampzaligheid voor te ondergaan, de houten te ondergaan, om ze van de ...te bevrijden en het eeuwige leven voor hen te verwerven en dat op rechtsgronden, de Heer die mocht geven. Voor de geest, dat we daarbij geen hebben gegeven, dat we allemaal kennis en deel aan zouden mogen krijgen. Voor onszelf, maar ook voor onze arme kinderen. Dat we daar buiten geen rust zouden kunnen vinden voor onszelf. Maar dat we daar buiten ook voor onze arme kinderen geen rust zouden kunnen vinden. Omdat we met die verloren liggende kinderen nog tot de heren zouden mogen komen. We kunnen echt niet met goede kinderen tot de wereld komen, want die hebben we niet geleerd. We hebben onreine kinderen, we hebben een aardige in op de wereld gebracht. Oh, het lijkt misschien wel hard, maar het is niet hard, want het is de waarheid. En als God ons zou gaan ontdekken, dan zouden we er armen op zeggen, het is zo weer het is niet anders en zouden we verwaardigd mogen we met nu de zacht tot de Heere te komen de heer de linden, of hij er nog op neder zou willen zien en zouden ze nog wonderen kunnen gebeuren en zouden de nog dus opgebonden zouden worden, en dat de Heer dan zo op ons en op onze adem staat en uit die eeuwige zondag liefde nog neder zou willen zien en zijn de genade verheerlijkende het is een benauwd en het is een lange tijd wanneer deze kinderen op de aarde gekomen zijn. Een wereld die aan het ondergaan is. Maar er worden nog thuis nog kinderen geboren. En er is al een teken van dat het verkiezingsbesluit nog niet leeggebracht is. Maar het is een teken dat er nog mensen kinderen bekeerd moeten worden. Het is een teken dat er nog onder liggen die bij God verzoekt moeten worden. Want als er geen kinderen meer geboren worden dan is de wereld er niet meer. Dan is het gebeurd want het zal tot aan de laatste ogenblik van de wereld doorgaan. Want zolang de allerlaatste uitverkorene geboren en wedergeboren is, dan zal de wereld als een gedruis voorbij komen te gaan. Daarom mochten deze arme kinderen daar nog onder begrepen mag liggen en dat er nog in de vruchten openbaar zou mogen komen. En nu heeft de heren nog weer grote weldaden aan u willen verlenen, geliefde ouders. Oh, het had ook zo anders kunnen wezen. De moeder nou weer uit en door, moeders nou weer uit en door willen helpen in de uren toen het bangen kwam te wezen. De kindjes nou willen sparen, allebei met één been in het graf gestaan en toch nou niet in het graf hoeven te gaan. Dat wil toch ook wel zeggen, Wij moeders als nu eens de eeuwigheid geworden was, waar zouden we dan geweest zijn? Hoe zou het dan met ons geweest zijn? Als het nu God met de kindertjes in het gerecht had getreden. Maar we kunnen niet voor God bestaan. Wij als ouders niet, maar ook onze kinderen niet. Dat hadden we het ook leren kennen in Psalm 143: En als hij in het gericht zou treden. en gaat de slaan mijn ongerechtigheid. Ja, wie zou dan kunnen bestaan? Er kan niemand voor God bestaan. Als God nu naar onze zonde gaan totdat en doorgetrokken was. waar zouden we dan geweest zijn? Heeft de Heer nog ons in het land leven gelaten en ook de kindertjes maar het leven geschonken? Wat een grote weldaarde. Oh, nu zou het allergrootste weten: dat we met die weldaarde in de grote weldoener kregen te eindigen. Dat we hem kregen te benodigen voor eigen hart en leven. Want als we het niet zouden eindigen in die grote weldoener, en we die niet zullen leren benodigen zullen toch al die weldaden nog tegen ons komen te getuigen. De Heer die mocht dat nog verhoeden en het gewicht van de eeuwigheid, de waarde van onze arme zullen, nog op onze zielen benden voor onszelf en voor onze arme kinderen, dat we dan nou zo onze zielen. en de zullen van onze arme kinderen nog als een buit uitkregen te dragen. Want een ieder die behouden zal mogen worden. Die zal zijn ziel als een buit uitdragen. En een grotere buit kan er niet uitgedragen worden. Want dat is een eeuwigheid buit. Hij zal het in alle eeuwen, eeuwigheid ophouden. O daarom. Dat we nergens anders mee bezet zouden over te wezen. Als alleen daarmee voor onszelf. Hoe kom ik nog ooit tot God bekeerd? En hoe komen mijn arme kinderen nog ooit tot God bekeerd? Want we zijn enkel maar een ogenblikje op de tijd door de doorreis naar de nimmer eindigende eeuwigheid. En dan heeft er nog eens horen dat er na deze tijd hij zal er nooit geen tijd bewijzen, maar het is wel de kostelijke genadetijd. Die tijd is te kostelijk om die met andere dingen te verbuizen, Maar we krijgen het maar één keer en we kunnen het niet meer overdoen. En o, de heren die mogen het op willen binden. De heren die mogen ons die keuze nog willen doormaken met de Rutte en met de Mozes. Dan zouden we er nooit geen spijt van krijgen. Maar dan zou het ook doorgaan tot ons eeuwig welzijn. Dat zei zo, voordat we nu overgaan tot de bediening van het heilige sacrament. Dan zingen we nog met elkaar. Het vijfde van de vijf. God zal zijn waarheid nemen krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. En wat er verder volgt in het vijfde van 105 en dan na de bediening van het heilige sacrament wensen we deze ouders met hun gedoodte kinderen staande toe te zingen in het, vier, het derde van 134 dat zeer de zegen op u dalen wat de verder volgt in het derde van 134 staande ja. Gila, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Karo Andres, ik doop u in de naam des Vaders. En des zoons. En des heilige reesters. Amen. Jacoba Margreta. Ik doop u in de naam des vaders. En des zoons. En des heilige geestes. Amen. Ach je, heer ik doop u in de naam des vaders en des Zoon en des heilige geestes. Amen.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 de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw zoon Jezus Christus, met schouders den Heilige Geest, den enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. O lieve ontfermer, schouw u ons en onze arme kinderen daardoor dan uw heilige geest niet willen onthouden en we hebben alles zo al nodig om door de heilige geest en met vuur gedoopt te worden gebouwd en geboten door de vernieuwingen des geestes met minder kunnen we het geen van allen doen al zou u dan die opzoekende liefde ons en onze arme kinderen al willen verlenen. Wij liggen verloren, Heer. Wij zijn door eigen schuld er erfwachters geworden van de eeuwige rapzaligheid. Dat hebben wij onze waarde gemaakt en dat hebben we zelf gewild. Want wij hebben u verlaten en wij hebben u naar kroon en troon bestoken. Wij hebben in Adam gezondigd, in Adam hebben wij gegeten. En in Adam, daar zijn we ongehoorzaam geweest. En daar hebben we ons beroofd van dat heerlijke sierbeeld. En nu zijn we beelddragers geworden van de duivel, want die is onze vader geworden. Maar onze we dan van erwacht per was erop er op zaligheid nog De erfgenamen des hemels willen maken want we hebben toch een volk op aarde, heren, die u met genade komt te bedelen. Die ook gelijk alle anderen van dezelfde kinderen des torens waren. En ook erfwachters geworden zijn van de rampzaligheid, Die dat in leren leven en leren beleven. Maar die er hier door u uitgetrokken worden en die hier met genade bedeeld worden. Die hier verlegen raken om u verzonnen, die op haar hartse bloed. Om u die neer de geborgen met de laar, die de hemel verlaten hebt, om de hel te ondergaan, om de hemel te verwerven voor uw gunstelingen. Oh, magen we erbij zijn, en ook onze arme kinderen, heren. deze ouders met hun gedoopte kinderen, magen we zijn u de heren aan te zal u het gewicht van de zaak, het gewicht van het ja, Wordt het gewicht, wat het wil zeggen, mens te wezen in het gewicht, wat het wil zeggen kinderen gebaard hebben kinderen op de wereld gezet hebben, oh, dat dat gewicht is dus opgebonden mag worden want dat we in werkelijkheid voor onszelf en zijn ziel mochten krijgen want we hebben wel een ziel heren, maar we voelen het niet en we beseffen het niet, maar dat we het ook voor onze arme kinderen zouden mogen gevoelen en krijgen te beseffen dat ze een ziel te verliezen hebben voor die grote eeuwigheid want dat we nou zo met ons zelf en met onze arme kinderen Dat we worstelingen mogen krijgen En uw genade troonen Om nog geholpen te maken worden te hebben kwamen tijd U wil nog zoveel bemoeienissen met ons hebben heren Zoveel meer bemoeienissen als met zoveel andere volken Gelijk als u met dat volk vanuit Abraham gesproten En die kinderen in Israël Daar hebben u zoveel meer bemoeienissen mee willen hebben Als met alle andere volken Waar uw woorden niet aan bekend willen maken En zo is het toch ook met ons, heren. U wil met ons zoveel meer bemoeienissen hebben als met anderen Maar nu is onze verantwoordelijkheid ook des te groter Want er staat van in uw woord Degenen die de weg geweten hebben en die niet bewandeld hebben Die zullen met dubbele slagen geslagen worden Wij die onder het uiterlijke verbond begrepen zijn En die die drie heilige steppen en ons voorhoofd daarvan ontvangen hebben, dan is onze verplichting ook zoveel te groter dat we een afgezonderd volk worden te wezen van de wereld. Ja, dan is onze verplichting ook zoveel te groter om die drie God goden wiens naam wij gedoopt zijn, om die ook te vrezen en om die ook te benodigen. Heer, zouden we dan toch in waarheid nodig mogen krijgen en ieder voor eigen hart en Leven, dat alle dingen niet te, tegen ons zullen hoeven te getuigen, maar dat het toch tot bekeringen mag leiden. dat u dan al zo op deze ouders en hun kinderen dan al willen denken? Wanneer het vrije van uw even wel maar ook wij allen als ouders zijn met onze kinderen. We reizen tezamen naar u toe. O Heer, kom zelf nog eens en sta dan nog eens op. Dat u Wakker willen schudden en wakker willen houden, want dan slapen we door. Dat dan in deze avonturen ook onder het van evangelium. Dan nog eens wakker gemaakt mogen worden, van levend gemaakt mogen worden. Maar we daar toen dan nog eens samen koren mochten te we regenen. Dat de hele macht nog vaten en ontroofd zal mogen worden. en hij zal er toch al zoveel hebben die hele ontroofd zal u nog vaten te willen ontroven, ja uit zijn sterke klauwen willen verlossen, ja dat we de dienst van de duivel nog op zouden maar leren zeggen, Daar worden uw alle de regeringen gebracht en gehouden zouden mogen worden. Heer, zou u dan ook degene waar u dat werk van genade in hebt willen beginnen, zou u dat ook willen onderhouden gelijk in het natuurlijke, dan heeft het natuurlijke leven toch ook zijn voeding en onderhoud Nodig. En zo is het ook in het geestelijke, het kleinste kind in de genade. Die heeft zijn voeding en die heeft zijn onderhoudingen nodig. En die zult u ook niet beschaamd laten staan. degene die u werkelijk die keuze hebt willen doen maken, die zullen met u nooit beschaamd uitkomen. Want die hebben met u die nooit beschamende rotsteen te doen. Wie ze ik alleen volkomen is, die altijd wel door het onbegrepen en inkom te werken, want u komt ze te leiden in wegen die ze niet geweten en in paden die ze niet betreden hebben. Ja, ze zullen hier wel onder de tijdingen gebracht worden, want dan iedere zoon die u lief hebt die kasteid, u en die u aankomt te nemen, die komt u te tuchtigen, maar ze zullen naar u toe getuchtigd worden. Ja, ze zullen uiteindelijk zal alle dingen mee de moeten werken, ten goede, alle en tegenheden, alle Noorden en alle dood en alle onmogelijkheden al zou u dan zo uw werk nog voor het willen doen hebben dat het nog op zou mogen wassen dat de vermeerderende godkennis en de vermeerderende zelfkennis dan nog geschonken zou mogen worden ja dat u dan toch dat onttrekkende genade ligt en dat ontledigende werk des heilige geestes trouw niet zou willen onthouden want anders is er toch geen plaats voor de vervulding de genade, oh wat het is, beide van u. Want er getuigen toch Anna van tussen de steen De heren die maakt warm armen, de heren maakt rij. De heren doet er allen nederdalen en hij de heren doet wederom opklemmen. U doet er toch alles aan, heren Beide het willen en het werken, en u vrij machtig wel behagen. Dat zult u toch in een verheerlijke ziel, u ze dan in welke banden, en welke duisternis, en welke Benauwingen, ze dan ook zijn verkeerende de Heer. Zou u ze alles willen verlossen en dan willen bezoeken? We leven in zulke baggen, en oude tijden, dan weet u de grauwigheid, die ligt overal over verspreid. Uw oordeel, die komt er overal over verklaard te liggen. We liggen onder het oordeel en onder uw ongenoegen, heren Ja, de Heer, die is gevankelijk uit Israël weggevoerd. U zijt zo ver geweest. Maar zou u dan al willen betonen dat u dan al niet ganselijk zou willen wijken? En als u het dan nou wil te vergunnen dat uw gunstelingen u nog na zouden mag eens schreeuwen. Want u zult toch uw eigen waarde keren, dat zult u toch volvoeren, dat zult u toch onder alles doen. Zult u dat vol eindigen nou maak het dan al met u zelf een liever lieve ontfermer. En mag er op de daken verkondig worden wat er in de binnenkamer heeft schiet komt te wijzen, degenen die niet met ons konden opgaan, en welke ziekte kwalen nog, help nog heren, dus herstel nog en bekeer nog, de een weden en wedenaren alleen staan, de rouwddragende en de oude van en ieder voelt zijn eigen bittere droefheid en bittere tegenheden, want het leven dat is moeite en verdriet geworden om de zonde wel, maar zou in al die tegenheden en nog onderworpenheid willen geven over de wijde te mogen worden om doorgenaden onder u te mogen bukken en te mogen buigen want vanuit onszelf dan kunnen we niet meer bukken heren dan kunnen we niet meer buigen maar nu zou u het nog kunnen verlenen en dat uit vrije goedheid en mag we dan ook de vrouw onder de ouderlingen u aanbevelen u weet het heren in welke toestand ze is en zou u dan nog opnemen willen zien dat we nog een weinig verlenging van het leven mogen ontvangen? Ja, dat de middelen nog gezegend zouden maar worden, maar ook boven alles, dat er de zielen nog gered zou mogen worden, bereid dan nog voor hem te leren. en toeweren? En u dan... Ook hem in alle wegen willen ondersteunen en willen sterken, dat u er nog in over zou mogen houden voor eigen hart en leven. Gedenk al uw volken en al uw knechten op het rond en de breedte de rijden waar ze nog maar gewezen. U hebt er nog een overblijfseltje, heren, o, dat u dan dat klein overblijfseltje Maar zulke grauwigheid of verspreidweg dan toch nog wil zou willen bezoeken. Die geest der en hij zou het nou weten, maar en heren, dat hij geschonken mag worden. Dat hij bij mijn kant wilde brengen wat bij mijn kant komt horen. Ja, dat hij nog eens weder kwam te keren omdat die breuken is die verbrekingen van Jozef. En waar is maar nog beleefd en één geleefd bogen worden of we nou na te maken schreeuwen heren of u niet ganselijk komt te verlaten helpt daar uw knechten heren die zelf hebben uitgestoten Wie weet wat ze nodig hebben gekent en wankel in wankelende schreven u weet dat de helpeloosheid dat ze het van dezelfde niet kunnen maar zullen ze het dan al willen geven dat u ze ambtelijk maar ook nog persoonlijk nog willen verkweken en of Verrassende met uw inkomsten... Het getal uw knechten... O, oh, zou we ze nou willen vermeerderen, heren... Nog arbeiders in uw weinigheid, als het wezen komt... Degenen die met zwakheden bezet zijn... O, oh, sterk nog... recht nog op... En o, oh, zou u nou al zo... De die uw woord uitdragen... Tussen alle van de bedieningen... Des heilige geest is niet te willen onthouden... Help ook ons dan in deze uren, heren, we staan weer voor. Mag in onze ogen gebergte geslagen, mag magen Mag er een arme schuldige dwaas in onszelf. Nog tot u mag komen, het is voor u niet verborgen, heren. Dat we een ondeugdelijk schepsel zijn. De mensenkind waar geen verwachtingen van komt te wezen. Voor ons zou u nogthans. Zullen we dan alle en al willen halen pleuren en nog roeren En met een kooltje van uw goddelijke altaar die onreinde lippen Bezet ons dan met heilige vrezingen en heilige bevingen O, maken we nog een kruimeltje van uw eeuwige zondagsliefde Van u maar genotvangen en maken we dan nog door de geest gedreven worden Zou we dan uw woord willen bevullen met welke toch belooft hij het is wel geven in de uren dat we het nodig hebben. Oh, we hebben u zo nodig, heren. We kunnen het niet en we hebben het niet. Maar zou u dan al willen openen, want daar kan het niemand sluiten. Zou u dan al mee de willen geven aan uw genade troon? Ja, zou u nog een kraal met geloof willen schenken. Dat we mogen geloven wat we spreken en spreken wat we geloven. En dat zult dan uw met geloven nog gemeend zou maar gaan, of dat het ook in het midden der gemeente bij haar al voortgang nog tot eeuwige wenste zou maar gewezen en tot verheerlijking van uw drie maar heilige namen om Jezus wel alleen, Amen. <lacht> Geliefde, dan hadden we gedacht, ons aan dat nog een ogenblik kort te bepalen en nou, wel. Bij de eerste zeven versen van Genesis 45, waar we u in de verband dan alleen het zevende vers voorlezen, waar Gods heilig woord al dus spreekt, doch God heeft mij voor u lieder aangezicht en gezonden om u een overblijf te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Tot zover we hadden gedacht met de hulp van de sferen en aanleiding van deze geschiedenis ten eerste een ogenblikje stil te staan hoe Jozef zich bekend maakte en ten tweede de vrees van de broeders hoe ze verschrikt kwamen te wezen en ten derde de vertroosting door Jozef. Dus hoe we hier kunnen vernemen hoe Jozef zich aan zijn broederen bekend maakte, de vrees van de broederen en de vertroostingen door Jozef, om dan tot onszelf in te keren. Maar voor we daarover dan zingen we nog tot met elkaar van psalm 97 en daarvan het zesde en het zevende vers. Beminnaars van de heer verbreiden van zijn heer op steeds op zijn genade en al, haat altoos het kwade en wat er verder volgt in het zesde en zevende van psalm 97. Goddelijke woord, daar ligt overal in verklaard, die schat van uitnemendheid. Ja, de hele inhoud van het goddelijke woord, dat is eigenlijk Jezus Christus en die gekruisigd. Die ligt van genesis tot een openbaring, daar ligt die overal in verklaard en overal in geopenbaard. Maar die moet bekendgemaakt worden, die heilige geheimen, die in het woord van God liggen, die moeten geopenbaard worden. En dan komen wij met ons verstand niet achter al weten wij al wel met ons verstand wat sommige dingen afkomen te beelden en waar ze heen komen te wijzen maar al het verstand laat na, na de ware grond van het weldoen op te merken met het verstand enkel, dan zullen we niet zalig worden, al hebben we nog zoveel beschouwende kennis en al weten we nog zoveel plaatsen van het goddelijke woord. De Christus, de schriften eruit te halen, dat hij daarin verklaard ligt en dat hij daarin geopenbaard komt te liggen. Maar als het niet anders is, is het een beetje beschouwende kennis. Dan zullen we er toch voor even mee verloren gaan. Want wat zou er voor mij en voor ons allemaal nodig wezen. Er zou meer nodig wezen als beschouwende kennis. Er zou nodig wezen zaligmakende kennis. Zaligmakende kennis van onze eigen ellende maar ook zaligmakende kennis van de enige middelaar en die enige zalig maken waar de Heer zich aan bekend kan te maken zoals hij zich niet aan de wereld bekend kan te maken wat zijn ze dan gelukkig gelezen waar de plaats gemaakt wordt voor Christus in, in onze harten en waar die meerdere Jozef waar die hier het over gaat want het gaat hier over Jozef en over zijn broederen maar dan begrijpen we allemaal wel inderdaad dat daar ook in afgebeeld ligt de gang van de kerken gods die uitverkoren kerken die van eeuwigheid gekend zijn en die hier in de tijd opgezocht komen te worden hoe dienen nu door dezelfde gangen als de broeders van Jozef tot, broed, tot Jozef gekomen zijn en Jozef zich aan hen bekend gemaakt heeft Ach, door diezelfde gangen zal de Heer en ook zijn volk inkomen komen te lijnen. Tegenwoordig, dan begint men maar gelijk maar met met Jezus, geliefde. Maar zullen we het altijd goed onthouden als God de mens gaat bekeren, dat we echt niet van een Jezus afweten. We weten met overstand wel dat er een drieënig God is. Dat hebben we historieel, hebben we dat allemaal wel geleerd, gelezen, maar. Als God met een mens gaat werken in de duidelijkheid, dat we met God te doen krijgen, dan krijgen we met God te doen als een heilig rechter. Dan weten we niet dat er drie goddelijke personen zijn, maar dan krijgen we met een heilig rechter te doen. Oh, en die tweede persoon, die meerdere Jozef, ja dat is zulke een verborgene persoon, dat is zulke een onbekende persoon, dan kan er zelfs al veel koren van die meerdere. De Jozef genoten en geproefd komen te wezen, voordat we werkelijk die meerdere Jozef leren kennen. Oh, dat kunnen we ook zo hier in deze geschiedenissen zo duidelijk vernemen, want alles staat duidelijk en hartelijk eenvoudig in het goddelijke woord opgetekend de hele weg. De waarachtige bekeringen. Ach, als we eerlijk met onszelf en omgaan, dan hoeven we ons niet te bedriegen voor die nimmer eindige eeuwigheid. Want dan hebben we een bekering nodig die gegrond is in dat goddelijke woord. En dan zal ook een ieder van Gods gunstgenoten, die zullen hun bekering kunnen vinden in dat goddelijke woord. Die gangen die ze mee komen te maken, dat die ook in het woord van God verklaard komen te liggen. En zo die gang geleefde van alle gods kinderen die ze leren kennen voordat ze die meerdere Jozef leren kennen want voordat de Jozef zich aan zijn broederen bekend maakte dan is er toch ook al wel heel wat plaatsgevonden geleden dan is er ook wel heel wat aan vooraf gegaan ja wat is er aan vooraf gegaan ja en de broeders die kwamen al voor de tweede reis kwamen ze tot hem ze zijn voor de tweede maal ze, aan zijn voeten neer gevallen geliefde. Voor de tweede reis en hebben ze voor hem gebogen. Hebben ze voor hem gedrukt geweest. Ah wat, daar was een duidelijke gang voordat die meerdere Jozef zich aan zijn volk bekend komt te maken wat zijn ze dan al menigmaal aan zijn voeten terecht gekomen wat hebben ze dan al menigmaal als bedelaars en bedelaarresten aan de tronen en genade verbonden gelegen en wat kwam er nu uit te drukken en dat ze nu naar Jozef toe kwamen te Wat was daar de oorzaak van? In de uiterlijke oorzaak. Dan is het heel voor de uiterlijke oorzaak was dat er honger in Kanaan kwam. Dus wat was nu de eerste oorzaak? Dat ze nu uitgedreven waren om naar Jozef toe te gaan, om daar naar Egypte toe te gaan. Want ze kenden Jozef niet, ze wisten niet wie Jozef waren. Maar wat was nu de, dus de eerste oorzaak dat ze naar Egypte getogen waren? Dat was de honger. Ja, als ze geen honger gekregen hadden, als daar geen, geen hongersnood geweest was in Canada, dan waren ze daar nooit weggegaan. Dan waren ze daar blijven ze verkeren. Ach ja, en zo is het nu ook in de geestelijke zin. En we moeten eerst geestelijke honger krijgen. We moeten eerst gebrek beginnen te lijden. Dat we het hier met het aardse niet meer kunnen houden. Geleefde, want we lezen zo van die verloren zoon. Toen die tot zichzelf begon te komen. En hij begon gebrek te lijden. Er was een honger in dat land geleefd En hij begon gebrek te lijden. Hebben we nu ook al gebrek beginnen te lijden. Met het natuurlijke leven. Dat we het daar niet meer mee konden doen. Dat we onze dodelijke armoede gewaar kwamen te worden. Maar als de Heer een nieuw leven in ons gaat verwekken dan moet je maar niet denken dat je eigen langer meer met de wereld kunt verzadigen dan moet je ook maar niet denken dat je eigen langer meer met een beetje godsdienst kunt verzadigen want dan zal je zulke geestelijke honger krijgen die dan niet alleen maar met God zelf verzadigd kan worden ja dan zullen ze zulke geestelijke honger krijgen waar alleen het geestelijke koren maar verzadigen kan geliefde want naarmate dat de Heer de honger heeft maar die mate zal hij ook het geestelijke koren uh, niet komen te onthouden. Maar door welke weg zullen we dan weer dat geestelijke koren beginnen te eten? Door welke weg hebben de broeders van Jozef dat, dat koren van Jozef ontvangen geliefd? Hè? Dus ten de eerste plaats zeiden we, ze, ze hebben honger gekregen. De honger heeft hen uitgedreven. Dus in de eerste plaats, we moeten een geestelijke honger krijgen. Een geestelijke moord waar de heren als een gunsteling in komt te brengen, zodat we uitgedreven worden naar de here, we uitgedreven worden naar de troone vanwege de honger, vanwege het gebrek, maar toen ze dan uitgedreven werden om daar naar Egypte te gaan hoe kwamen ze daar bij faro aan, ja hoe werden ze daar behandeld, ja dan werden ze hard behandeld geweest in de eerste gang en waarom werden ze zo hard behandeld, waarom werden ze in de gevangenis gezet ach heel eenvoudig geweest ze waren vrome lieden ja en zolang als ze vrome lieden waren dan kwam Jozef hard met hen te spreken, want Jozef die wist wel beter dat ze geen vrome waren, dat het goddeloze lieden waren, geliefden. En daarom kwam Jozef hard met hen te spreken. En zo is het nu ook geleden dat we tot de troon leren vliegen, En we willen tot God komen als een vroom mensje. Dan zullen wij echt niet bij God terecht kunnen. Ja, dan zal de Heer hard met ons gaan spreken, geliefde. Hebben we dat al leren kennen? Want dan, God begint altijd bij het begin. Een geestelijke honger en een geestelijke nood leren in de hele leven, geliefden wel gingen proberen om het met God in orde te maken. Ja, dat we het gingen beberen om als een vrouw mensje bekeerd te worden. Maar hebben we het toen ook geleden. Dan is dat gelukt om als een vrouw mensje bekeerd te worden. Dus dat is uh, jammer. Want dan hebben we een valse bekering. Ja, dan hebben we een bekering die niet gegrond is op het goddelijke woord van God. Want dat vrome jasje van ons, dat moet er afgeleefd. Want dan, als het werkelijk waar is, dan zal de Heer werkelijk hard met ons gaan spreken. Ja, dan zullen we tucht hebben. De van de Goddelijke Wet, die zullen in onze harten afgedrukt en ingedrukt komen te worden. Dan zullen de banden des te halen aangehaald worden. Want wat gebeurde er toen die, toen die broeders van Jozef en nog vrome jongens waren in hun eigen ogen? Toen kwamen ze in de gevangenis terecht met z'n allen geleefde. Drie dagen hield Jozef ze daar in de gevangenis. En Jozef die kwam hard met hen te handelen. Maar wat gebeurde er toen in die drie dagen geleefde? Toen Jozef ze zo hard met hen ging spreken. Wat kwam dat nu uit te werken? Want als, als God werkelijk zaligmakend werkt, dan zou al die harde spraken die God door zijn woord en door zijn geest geweest en de wet der seren de die in de ziel afgedrukt komt te worden. De voelhoekspraken, de donderspraken die we van God horen ja dat we gewaar worden. Want die opbroeders van Jozef, die zagen een toren naar gezicht geliefde. Ja, die Jozef geliefde die spraak hard en zo nu Ziel, dan begint hij nu een toonige eigen zich God te zien. De vloeken van de wet. Die beginnen met zijn hart ingedrukt te worden. En waar worden ze dan bij bepaald gelezen? Waar werden die broeders van Jozef? omdat Jozef hen nu in de gevangenis drukte en omdat Jozef nu zo hard met hen sprak, wat, waar werden ze toen bij bepaald, wat gingen ze toen zeggen, wat gingen ze toen in elkaar zeggen ja God heeft de ongerechtigheid van uw knecht, van die knecht al ons gevonden want toen wij onze broeder zagen in zijn benauwdheid, toen hebben we onze broeder niet geholpen dus waar werden ze bij bepaald waar, waar, waar, waar moest het nu voor medewerken dat Jozef zo hard met hen ging spreken en dat Jozef dus nu hen in de banden kwam te brengen, dat moest nu medewerken dat ze de schuldige begonnen te worden. En zo nu in het geestelijke, de heren, die wil altijd zijn volk als een schuldige aan zijn voeten We hebben bij aanvang. Maar ook bij de verdere voortgang hoor, het zou zijn eeuwig wonder wezen. Als ze nog eens een ogenblikje de schuldige voor en onder God mochten worden, het zou toch zo'n wonder wezen en verwerkelijk is een helwaardige mocht te worden in deze avontuur want als dat werkelijk waar zou we mogen worden geleefd dan moet je er maar op rekenen. dan is die meerdere Jozef nog dezelfde als dat Jozef hier was want toen die broeders van Jozef werkelijk in de schuld kwamen oh toen kon Jozef zich niet meer bedwingen en zo zou die meerdere Jozef zich ook niet meer kunnen bedwingen als ze we werkelijk maar in de schuld mogen komen maar wat gaat er eerst gebeuren voordat ze inderdaad dat Jozef zich bekend kwam te maken. Want tegenwoordig Dan zijn ze maar zo, dat Jezus toe. Tegenwoordig Dan zijn ze maar zo, tot de hoogste trap van de genade. Dan springen ze maar zo naar de rechtvaardigmaking toe. Maar als je dan nu eens gaat vragen aan die zullen die van die grote stukken komen te bespreken. en daarmee de bekeerde man en de bekeerde vrouw komen te zijn. dat is geen best teken hoor. Als een bekeerde man en een bekeerde vrouw komen te zijn. want God die houdt er een armen en ellendig volk op. Nou, weet je wat de ware kerken God beleeft? Die werkelijk door de God tot God bekeerd mag worden. Want dat is wel nodig, hoor. Dat we de gang al leren kennen. Pas op. Ja laten we ons niet bedriegen voor de nimmer einde in de eeuwigheid. We hebben nodig dat we de geestelijke koren van die meerdere Jozef. Dat we die leren eten en leren proeven en smaken. Die stem van die meerdere Jozef mag al leren kennen. We hebben nodig dat we die meerdere Jozef leren kennen. Dat hij zich niet meer kan bedwingen. We hebben ook nodig dat we hem nu tot ons door mogen krijgen geleden dat we nu de meest aan hem mogen krijgen en op rechtsgronden verloren gaan en op rechtsgronden behouden worden door die meerdere Jozef die enige behouder der wereld want Jozef dat is Savna Panea, noemde het waar en dat wil zeggen behouder der wereld hij is de enige behouder van de wereld daaruit verkomen. het is wel moeilijk geleden, dat we die gaan leren kennen dat we door dit God verzoend worden door Christus en dat bewust geleden ja, dat de Heilige Geest het komt te verzekeren dat de Heilige Geest het komt te verzekeren maar weet je wat er ook nodig is het is ook nodig dat we door onze bekering in zakken geleden maar we de, dat er een arme zon daarover komt te blijven die bij de voortdurendheid van genade moet leven want dat is de gang die de Heer met zijn volk houden. want daar kerken die zou je nooit afgekeerd komen nee je moet er altijd dan maar weer bekeerd worden je moet er altijd maar weer blijven vernieuwing bij, opnieuw beginnen hoe opnieuw beginnen heren bekeer me heren trek me ach heren let mij ziel door u gered ze moeten altijd maar weer opnieuw beginnen geleden. maar komt de een christendom op die zijn schijnbaar klaar geleden. ja die gesprekken van die grote zaken maar als je dan eens gaat vragen waar is god begonnen als je dan eens gaat vragen naar die eerste gang hoe ze de koren van Jozef geproefd hebben voordat ze Jozef hebben leren kennen, ja dan staat de wagen stil. Dan zeggen de winelingen van weten dan weten ze daar niet van mee te praten. Maar dat is een slecht teken hoor, want het is toch Gods gewone weg. Om voordat hij zich al bekend komt te maken, die meerdere Jozef, dat ze al veel van de koren gegeten hebben. Dat kunnen ook zo duidelijk vernemen in de geschiedenis van Rut geliefde ja daar ligt ook die gang van de kerk zo duidelijk in we moeten eerst een keuze doen. Ja, als we een nieuw leven ontvangen, dan zullen we vanzelf een keuze doen, geliefde. Dan kunnen we het op niet meer houden. Tegenwoordig kunnen ze de wereld eh, aan de hand houden en dan kunnen ze toch God dienen. Tegenwoordig kunnen ze alles bij de hand houden. En dan kunnen ze toch naar de hemel gaan. Maar laten we het ons maar niet wijs maken, geliefde. Maar we kunnen geen twee heren dienen. Als we werkelijk de keuze mogen doen, die onberouwelijk komt te wezen uit God vandaan, dan zal we niets meer mee kunnen. Dan zullen we niets meer bij de hand kunnen houden. Nee. Dan zullen we tot de moab op de zonde zeggen: heen nou en uit, heen nou en uit, wat heb ik meer met afgehouden te doen? Het zal maar op dat begin aankomen uit God vandaan gelegd. Dat we dat geestelijke leven, die geestelijke honger, leren kennen. Ja, dat we de geestelijke zijn een godsgemis leren kennen. Een levend, belevend godsgemis dat uitdrijft naar de genade troon verlegen gaat raken om door koren want als, sorry, we kunnen het ook zo duidelijk dus in die geschiedenis van Rut vernemen dat had die Rut ook al veel koren opgeraapt van Jacob van Boas voordat ze eigenlijk Boas pas kwam te kennen voordat ze daar naar die dorstvloer kwam te gaan en kwam uit de roepen gij zij te lossen u verbreidt uw vleugelen over mij uit wat had ze al een koren gehad geliefde voordat ze eigenlijk wist wie Boas was want toen die gasten en die tuinhoors ten einde kwamen te wezen. Toen kwamen Naomi Haares te onderwijzen. Dat er een bloedvriend was. Wiens naam was na wiens naam was Boas. Een man geweldig van verbogen. boog. Toen gingen Naomi ze onderwijzen. Ja dat er een losser was. Toen gingen Naomi ze onderwijzen dat ze gelost moest worden. Oh zo komt de kerken van stap tot stap geleerd te worden. Maar zullen we dit nu altijd onthouden. Geleefde. Als we werkelijk een waarachtige bekering uit God vandaan hebben, dan zal er dus eerst een geestelijke honger komen. Dan zal er eerst een geestelijk godsgemis, een levend bij levend godsgemis komen. Dan zullen we trachten om als een vroom mens hier ons aangenaam te maken bij God. Maar dan zullen we ook ervaren dat God hard met ons komt te spreken. Dat we zo niet bij God terecht kunnen. Maar dan zullen we ook leren kennen dat we de schuldige voor en onder God gaan maken worden, beginnen te worden. En als God werkelijk zaligmakend werkt, geliefde, ja, dan we, zullen we wel de schuld openkomen. Dan we, zullen we onze schuld leren kennen. Maar dan zullen we ook de schuld over beginnen te nemen. Dat begint al bij aanvang. Want als God zaligmakend werkt, dan krijgen we met het heilige goddelijke recht te doen. Geliefde. En dan beginnen we dat goddelijke recht beginnen we toe te vallen. En ons eigen af te vallen en ons eigen schuld beginnen te kennen. En wat gaat er dan gebeuren? Als wij onze eigen schulden beginnen te kennen, ja, dan is God geen kare God meer. Ga maar die geschiedenis van Jozef nagelezen. Want toen die broeders zijn eigen schulden begonnen te kennen, toen heeft Jozef zijn zakken vol koren meegegeven. Dat ze onderhouden mochten worden. Ja, Jozef was niet karig. Jozef, die meerdere Jozef is niet karig. Als er maar lege zakken maar geweest. Maar als wij volgeprop zitten met onze godsdienst gelezen, dan hebben we helemaal geen geest de koren nodig. Aan wie komt de Heer nu de geestelijke koren mee te delen? Aan ontledende zondaren en zondaressen. Bij aanvang en bij voortgang. Want de Heer die ontleden is er bij aanvang. Dat ze lege zakken komen te hebben geliefde. En de zulke die wil de heeren vervullen. Want ja ze hebben toch rijke koren meegekregen ja. En zelfs het geld dat kwam in hun zakken te zitten ja. Dat is ook een geheim geliefde. Dat waren wat waren ze verschrikt die broeders van Jozef, door dat geld in die zakken kwam te zitten. Ja dat is geen wonder geliefde, dat ze er verschrik van kwamen te worden, zo ook weer het geestelijke. waar als de Heer er ons nu achter gaat brengen, dat hij ons koopgeld niet nodig heeft, ja dat valt niet mee geliefde. ja dat begrijpen wij helemaal niets van. Want ze versterken er helemaal niets van, waarom nu dat koopgeld weer terug was dat ze wel, ja de heren die wil, die wil nu het uitdelen zonder geld en zonder prijs. Want dat lezen wij in Isaiah 55. O alle gij dorstige. gij die geen geld hebt, kom koop en eet. Wijn en melk zonder prijs en zonder geld. De heren heeft echt ons koopgeld niet nodig geleden. Wij zijn zo gaan en genegen om een beetje koopgeld te geven en daarmee de genade te kopen. Maar genade is niet de koop geleden. Genade dat is alleen een vrije gift. En als we dan dat koopgeld terugkrijgen, ja dan worden we verschrikt. Als we gelijk worden dat komt ons koopgeld niet aankomt te nemen, dan worden we verschrikt. Maar geven we het dan op, geliefde. Oh nee, dan geven we het nog niet op. Want die broeders van Jozef, die gaven het nog niet op. Want toen ze voor de tweede keer naar Jozef toe gingen, toen kwamen ze dubbel geld in de zakken mee te nemen. Ze hadden er nog helemaal geen heiligheid geliefden. Wat zijn het dan allemaal, geheimen. Ja, de kerkengod, die moet het bij God vandaan leren, geliefde. Die helgeheimen die zijn alleen maar op de school van Jezus te leren. Die zijn ook alleen maar door beleving te beleven. Want anders komen we er niet achter achter die helgeheimen. Dan blijven we de vredelijke van hoe op de heren. Die mogen door zijn goddelijke geest. Dat genade, waar ik nog willen verlenen. En nou willen schijfskijken. Deze baggeren de wereld. Wat oh, die heren toch niet ik zou willen verlaten. Maar dat de heren nog eens zou willen trekken, dat de Heer nog een ziel begeerig zou willen maken. Dat in deze avonturen de de er de nog een ziel in het leven de godsgemeenschap gesteld mochten worden. Dat er nog een zielig werkelijk heel begeerig gemaakt mochten worden. Om als tot die meerdere Jozef beginnen te komen. Maar dan weten we ja uit die geschiedenis, ja, dat koren dat is weer opgeraakt, geleden. Ja, als we wat van Jozef ontvangen, als we wat van die meerdere en Jozef ontvangen. Dat raakt allemaal weer opgelegd. En als we nu die meerdere Jozef zelf hebben, als we die boom hebben, dan hebben we de vruchten erbij. Daarom de ware kerken, die moet altijd maar zien om de boom te krijgen. maar als ze de boom hebben, dan hebben ze de vruchten erbij gelegd. Maar nu gaat het altijd ordelijk vooraf, dat ze van de vruchten van was en van Jozef mogen proeven en mogen smaken voordat ze Jozef leren kennen. Hij ja, maar dat koren, dat raakte weer op. En dan waarom zijn ze er weer, weer uitgedreven om er weer naartoe te gaan, geliefde? Want die man die had toch hard met hun gesproken, alhoewel die toch koren meegegeven had. Ja, dat koren, dat hebben ze geproefd, geliefde. Het geschiet niet maar zo in een hoek, hoor. Het wordt bevindelijk ingeleefd en beleefd. Want als we de geestelijke koren maar geproefd in smaken, die geestelijke verkwikkingen hadden we in ons in zijn huis naar het hart doet spreken, hè? ja dat onze zielen verklaard mogen worden geliefde, in die eerste gang. Wat mag dat dan soms zoet wezen? Dat is van allemaal van dat hemelse koren. Ze weten helemaal niet van wie of dat komt geliefde, maar wanneer ontvang je dat nu geliefde? Dan moet je altijd eens dus goed naspeuren, want er is zoveel nabijkomend werk. Dat op lijkt gelegd en dat het toch niet waar is. Dan moet je er altijd goed op letten. Als je nu van dat geestelijke koren van die verkwikkingen hebt mogen ontvangen. wat heeft er dan aan vooraf gegaan? Heeft er dan werkelijk een heilbegerig hart aan vooraf gegaan? Een honger en een geestelijke dorst. dat we het niet meer buiten God konden houden. Maar heeft er dan ook aan vooraf gegaan? dat we bij aan van de schuldige voren onder God. Mochten te beginnen te worden, want dat gaat er altijd aan vooraf, want anders heeft die meerdere zijn koren niet, want God komt zijn genade niet te grond te leggen, dan moet je echt niet op rekenen, voor iedere dat. Voor ieder krammeltje van dat geestelijke koren. Daar maakte de Heer plaats voor. Rut die moest er ook voor iedere aar die ze opkwam te lezen. Moest roet bukken geleden. En de heren die nu beginnen te bukken. Een bukkend leven. Zouden er dan zulke zelkeren in midden zijn. Die een bukkend leven hebben mogen beginnen te kennen. Ja die een afgezonderd leven hebben leren kennen. Want er staat toch zo duidelijk in het goddelijke woord. Die zich afzondert die tracht. Nou, wat begeerlijks. En een hem is een bestendige wijsheid. Ja, de ware kerken, die werkelijk hongerig en dorstig gemaakt worden, en de schuldigen voor God beginnen te worden, die zullen een afgezonderd leven krijgen. Die zullen zich afkrijgen te zonderen van de wereld. Die zullen de binnenkamer in orde krijgen. Die zullen gebedsplaatsen leren kennen. Smekingen, ze kunnen eigen bedden niet voor binnen houden, maar ze willen toch wel van die verborgen plaatsen, die zullen ze toch leren kennen, die zullen ze toch door krijgen. Maar dan zullen ze ook wel eens waren en waren dat ze van dat hemelse banket ontvangen. Ja, ze zoals hele ogenblikken, de ganse harte voor God uit magisteren. Tot de heer zegt, stop nu maar eens voor mij uit. Uw ganse hart, o volkensmaak. Wat een verkwikkingen. Ja, dat zijn ze nu allemaal van de geestelijke koren. Als onze zakken zijn, gelegen, dan willen we leren van de geestelijke koren. En komen mede te delen. Maar, waarom kwamen ze nu ten tweede malen weer naar Egypte gedreven te worden? Omdat de honger zwaar werd in het land Canaan? Ja. Uh, de ogen die moet altijd zo zwaar worden dat het onhoudbaar gaat worden, geliefde. Want de heren maken bij zijn volk. Altijd een onhoudbare zaak. Bij haar vang bij de verdere gaan. Want zolang als het houdbaar blijft geleden. Dan komen we nooit in waarheid tot die meerdere Jozef. Nee dan zullen we niet tot hem gaan. Maar de heren die maakt het zelf onhoudbaar. Dat de honger zwaar begint te worden. Als het niet meer buiten hem kunnen houden. Maar hoe is het dan gelopen geleden. Met die broeders van Jozef. Toen die honger zwaar begonnen. te worden. Worden. Ze zijn weer naar Egypte gegaan. Ja, Jacob die had er geen zin aan om hem mee te geven, maar uiteindelijk is Jacob toch ook overwonnen. Ja, God kan ons alleen maar overwinnen geloofd want anders willen wij onze bijenmens niet kwijt. Maar Jacob was, uiteindelijk kwam hij toch zijn bijenmen ook mee te geven. Hij zei, ben ik dan van kinderen beroofd? Dan ben ik van kinderen beroofd. Ja, toen had Jacob geen waarde meer. Toen was Jacob er een ogenblikje tussenuit geleefd. Daar was Jacob een ogenblikje in de willen van God verslonden. En als we even in de willen van God verslonden mag, beginnen te raken. Dan begint het rustig te worden in de ziel. Want zolang we tegen Gods wil in vechten, dan moet men op dat er alleen maar onrust in de ziel komt te wezen. Alleen als we met Gods wil verenigd mogen worden. Want wij willen altijd maar dat God met ons meegaat. Maar wij moeten met God meehoren. En dat is een stuk voor de mens. Voor die verdommelige liefde van ons. Want als dat gaat bij. Als het allemaal maar naar ons in gaat. Maar als, tegen, als de heren met tegenheden komen. En we moeten dan met God mee. Ja dat valt nog niet zo mee. Dan viel ook je voor Jacob niet mee geliefde. Al met al wat hij beleefd had. Want die Jacob. Dat was toch een zeer begenadigde man. Die Jacob die had een al leren kennen. Maar die had ook een pnie al leren kennen. Die had een God voor zijn hart en de borst voor zijn schuld geliefde. Maar nog dan. Zij kon ook niet met de willen God verenigd wezen In tegenheden. Dan moest de heren hem ook bij de voortdurende tijd weer brengen. Al als er een pan komt, dan zijn ze allemaal even arm. De kleinste zuigeling in de genade. En de verstgevorderde in de genade. Ze zijn allemaal even arm. Mensen dus moeten allemaal van de kruideltjes leven geleden. Ze moeten allemaal van een vrije geest leven. De heren moeten niet veel aan doen. Maar de heren die moeten er alles aan doen. Gelukkig dat God er alles aan doet geleden. Daarom de, zou zouden nog hoop wezen voor ons dat we nog bekeerd kunnen worden. Want als er een schrappen die van ons bij moest maar zou je nooit meer van komen hoor daar kwam er niets van terecht dat God er nu alles aan doet daarom zouden we nog bekeerd kunnen worden daarom zouden we nog geholpen kunnen worden want de Heer doet er alles aan geliefde, de Heer komt zichzelf in de nood te brengen, Hannah die zegt het zo heel eenvoudig, de Heer maakt adem, ja we worden van onszelf niet hongerig, we worden van onszelf niet arm, dan moeten we niet rekenen nee de Heer maakt adem en hij maakt rijk, de Heer doet er alles negen dagen. En hij doet erop klemmen. Ja, de Heere die vernedert en de Heere die verhoogt. Dus het is alles wat dat de Heere het komt te doen. En ach, zo zijn die broeders weer naar de gitte getrokken. En wat voor nemen we dat? Toen heeft Jozef vriendelijk met hen gesproken. Toen heeft Jozef zelfs met hen gegeten en met hen gedronken. O, oh, wat een voorrecht geleden. En werkelijk bevredig en bezig en bezet maar geweest. Vanwege onze schuld en de ware geestelijke honger hebben. En ook door de vrezingen en bevingen heen als het dan eens werkelijk mee mag vallen want ze hebben de spraak van Jozef gehoord en toch wisten ze niet wat dat het Jozef was tegenwoordig weten ze het allemaal precies dat het Jezus is maar dat moet bekend gemaakt worden hoor. want ze leren wel de ware kerken die dat koren van Jozef krijgt dat koren van Jezus krijgt die leren ook wel de spraken van Jezus kennen die liefelijke spraken die hartennemende spraken want die heeft vriendelijk bedoeld Sproken. Hij en vroeg naar hun vader. Hij kwam bij hen te zegenen. God zij hun genadig. Hij heeft met hen gegeten en hij heeft met hen gedronken, dat ze dronken geworden zijn met hen ja we kan dan toch veel lezen geleden ja dat we dronken geworden zijn met Jozef en dat we toch Jozef niet kennen dat kunnen we niet toch in het goddelijke woord kunnen we dat vinden Oh, zetten er misschien nog in ons bedden in het uit en wordt mijn naam genoemd dat durf ik niet te ontkennen ja dat ik die vriendelijke stemmen ga maar horen in mijn leven gaat in nemen die ik heb ook die harde, strenge spraken gehoord, die vloekspraken. Maar toen het de schuldige mocht beginnen te worden, oh wat is toen meegevallen. Wat mocht ik toen die vriendelijke spraken, die bemoedigende spraken oh en het niet verstaan van wie die spraken nu kwam want Jozef die kwamen die broeders die kwamen het niet te verstaan dat nu Jozef tot hun sprak uit broederlijke genegenheid want Jozef die sprak met hen uit broederlijke genegenheid en zo kwam nu die meerdere Jozef dat ze gunstelingen te spreken uit broederlijke genegenheid want hij is in oudste broederlijke liefde van zijn kerken, de heren die hem lief hebben, die, die noemt hij mijn broeders en mijn zusters, o Christus die spreekt met hem uit broederlijke genegenheid want hij heeft zijn vlees en bloed, heeft hij aan willen nemen die menselijke natuur o hij heeft vurige liefde tot zijn volk, want daar heeft hij zijn eigen verdood willen lieven, die meerdere Jozef-geliefde. Al hebben ze hem nu al zo versmaad en zo veracht. Oh, dat eeuwige wonder. Maar ja, Jozef, die is door zijn broeders veracht en versmaad. Dat moet je niet vergeten, geleden. En toch kwam Jozef zulke broedelijke genegenheid tot zijn broeders te hebben. Toen ze in de schuld begonnen te komen. Oh, en nu zijn we allemaal net als die broeders van Jozef. We hebben allemaal die meerdere Jozef. versmaad en veracht. Want we moeten echt niet denken dat wij beter zijn, hoor. We moeten niet denken dat wij Christus niet gekruisigd hebben. We moeten niet denken dat wij geen bittere vijanden van God en van Christus komen te zijn. Dat moeten we door de inleving en door de beleving moeten we dat leren kennen geleden. Versmaders en verachters van het bloed des Nieuwe Testament. Want we willen niet tot hem komen dat we het leven zullen hebben in zijn namen geleden. Maar nog dat die meerdere Jozef die wij zijn welk lief die wij zo voor het dood willen lieven hoewel ze zulke verachters en versmaders van hem komen te hebben te wijzen. en ja, zo. We weten dat valt. Dat weet niet. Van wie nu die vriendelijke spraak. elkaar komt. Want dan moet Jozef zich eerst. Aan hun bekendmaken om nu werkelijk te weten uit welke broederlijke genegenheid die sprake komt. Maar dat wil niet zeggen dat ze die sprake niet horen. Ja zeker wel. Want het is ook de aardelijke grond in het goddelijke woord dat ze eerst de sprake van Christus zullen horen voordat ze hem krijgen te zien en hem krijgen te aanschouwen dat lezen we duidelijk in 1 Johannes 1 hetgeen van de het beginnen was hetgeen wij gehoord hebben hetgeen wij gezien, aanschouwd, getast hebben van het woord des leven dus wat gaat er nu eerst aan vooraf als we werkelijk bij arbeid worden dan gaat er eerst aan vooraf dat we eerst door de geest die sprake van Christus krijgen te horen. dan gaat er eerst aan vooraf als we de schuldige beginnen te worden dan mag het soms wel eens dat ze met hem mogen eten en dat ze met hem mogen drinken. Ja, dat ze dronken worden van, met hem. Dan komt die dierbare koning, als wij de schuldigen maar beginnen te worden bij aanvang. Dan komt die dierbare koning soms zulke liefdesuitlatingen in hun harten uit te laten. Dat ze zulke ruime mate van dat geestelijke koren mogen ervaren. Dat ze zo in de nadadelijkheid en nabijheid gewaar mogen worden in hun harten. Die vriendelijke spraken van de heren. En toch kennen ze de heren niet, geliefde. Oh, dat is nog zulke verborgenheid. Maar waar het nu waar is als we nu werkelijk met Jozef gegeten en gedronken hebben, dat we nu werkelijk van de geestelijke koren geproefd en gesmaakt hebben, dan moet je maar breken, dan zal dat de beproevingen weer ingaan, geliefde, ja want dan, gaat, dan ging ook bij die broeders weer de beproevingen in, want toen ze zo rijkelijk onthaald waren, dan heeft Jozef hun zakken al volgeladen hij heeft het geld in hun zakken weer gedaan en hij heeft ook die beker van de, waar hij uit kwam te drinken en bij hem in het zak gedaan geliefde, maar toen kwam ze terug te halen. Toen ging hij ze beproeven. wat er nu eigenlijk in hun kwam te leven. Hij wilde dus weten hoe ze gesteld waren omtrent hun vader. En hem, omtrent hun hem broeder bij hem in, geliefde. Dat wilde Jozef dus weten. En zo kon die de Heer ook zijn volk altijd weer in de beproevingen te leiden. In onbegrijpende wegen, Oh, zit er misschien nog een in, in, in, in ons midden, geliefde. Ja, die zo liefelijke spraken gehoord heeft. Die zo zoet gegeten en gedronken heeft. Ja, dat alles vlak kwam te leggen. En daar heel niet meer over de schuld denken, geliefde, want... Als we rijkelijk maar gaan ontvangen, nou dan zijn we er zo toe genegen om dan maar over de schuld in te leven, geleden. Om dan maar niet meer aan die schuld te denken. Maar als het waar werk is, dan zal God weer in de beproevingen brengen. En dat we weer bij die schuld terechtkomen. Want wat bracht dat nu, die broeders? Dan moet je dat 44e hoofdstuk maar eens neerlezen lezen. Wat bracht dat nu, die broeders, toen Jozef hen terug kwam te roepen. Toen ze weer in de beproevingen kwamen. Toen ging Juda uiteindelijk zeggen: Ja, wat zullen we en mijn heer zeggen wat zullen we antwoorden hij was uitgepraat ja we moeten eens dus uitgepraat raken geliefde, met alle welwaarden die we hebben mogen ontvangen dan hoeven we het niet weg te doen wat we ontvangen hebben we moeten er wel mee uitgepraat raken en we moeten er wel mee ermee dieper in de schuld komen als het wel zou wezen want wat zegt u daar dan wat zullen we zeggen tot mijn heer wat zullen we antwoorden God heeft de ongerechtigheid van uw knechten gevonden dus wat vernemen we, wat vernemen we nu we kwamen weer bij de schuld bepaald te worden. En daar wil de Heer nu zijn volk steeds maar weer hebben. Want wij zijn zo genegen om over de schuld heen te leven, geliefd. Als we wat van God mogen ontvangen, dan denken we zo makkelijk dat het vlak is. Dan denken we zo makkelijk dat het klaar is, geliefd. Hè? Maar die pijl die ligt verder. Want als de Heilige geest zalig magend werken, dan zal die geest net zo lang ontdekken, ontbloten en tuchtigen. Dat het plaats voor Christus gemaakt wordt in onze harten dat die meerdere Jozef zijn genoemd. ...om te openbaren. Ach ja, wat was het allemaal een raadsel voor hun geleefden. Ja, dat raadsel, dat moet allemaal opgelost worden. Want dat nu die beker van Jozef, dat die nu door in die zak kwam. Ja, wat zou dat nu te zeggen hebben? Dat kwam nu in die zak van bij in, geleefde. Waarom moest die nu net in die zak van mij komen? En niet in die zak van anderen. Ach, als we weer in de eerste plaats daar eens naartoe gaan. Dat nu bij hem en wat betekent dat nu eigenlijk? Gunsteling geliefde gods geliefde, dat betekent eigenlijk bijenmen dus wat ligt er eigenlijk in bijenmen verklaard in die bijemen, daar ligt nu eigenlijk de ganse uitverkoren kerken in verklaard want de ganse uitverkoren kerken dat zijn de bijenmens God. Ja, die begrepen liggen in die meerdere bijenmen. En dat is in Christus, geliefde. Want die gunstelingen gods, die liggen begrepen in de meerdere men in Christus. En daarom zijn het gunstelingen. Daarom zijn het bijen En waarom kwam nu net die ledige beker in die zak van te terecht? Dus goed onthouden, ja, dat zijn die, die, die bijenmens. Dat zijn dus de gunstelingen gods, dat zijn dus de uitverkorenen. En die beker die nu, waar Jozef uit gedronken had, die kwam nu leeg in de zak van Bijenmen. Misschien zitten er nou in ons midden die me voor zijn. Oh, wat een afschaduwing! Wie had er dus uit die beker gedronken? Het was alleen de beker die daar gelegd was in die zak van Bijenmen. Dat geld, dat kregen ze ook weer terug. Ja, ze ontvangen alles om niet. Ze ontvangen het geld om niet, de koren om niet, het geld krijgen ze weer terug. Maar de kerken gods, die ontvangen ook nog een ledige beker. Wie had er nu uit die beker gedronken gelichten? Jozef had eruit gedronken. En zo nu die meerdere Jozef gelichten. Die heeft de beker van de zwijmeling, der gramschap en de toorn heeft hij leeg gedronken. Daar heeft Christus uitgedronken, gedronken. Hij zal uit de been drinken, zegt de dichter. En daarna zal hij het hoofd omhoog komen te hebben. Hij heeft die beker der gramschap en der toorgels. Die heeft hij gedronken. Die heeft hij geweldig willen drinken. O, eeuwige, onbegrijpelijke, onverklaarbare zondaarsliefde. Dat Christus geweldig die beker heeft willen nemen. Die walbeker, want die was vol met de en met de toren. Dat is Maar Maar vanuit de dood begon de eeuwigheid vandaan. En Christus die beker de Nob. Ontvangen van de vader, o liefde des vaders, o liefde des zoons, onbegrijpelijk, onverklaarbaar, voor vijanden, voor opstandelingen, voor booswichten, want die bijen ons gods, die lievelingen gods, die uitverkorende gods, dat waren ook op, de opstandelingen, dat waren ook vijanden, dat waren ook booswichten, maar die heeft de vader die beker van de toren aan de zon gegeven En de zoon heeft hem geweldig op zich willen nemen, geliefde. Hij is geweldig met zijn hartborgen geworden. En gewillig heeft hij hem leeggedronken in de hof van Gethsemane en aan het kruis. En wat ontvangt nu de kerken gods, Die ontvangen nu een ledige beker. Ja, geheel en al ontledig. Want er zat niets in die beker, geliefde. Die beker, die was geheel en al ontledigd. En zo O oh, nee, die meerdere Jozef, die heeft de beker van God's toon geheel en al worden zij nu ontledigd. Maar weet je, nu moet het wel opgeklaard worden, want nu moeten we wel eerst kennis krijgen aan Christus geliefde. Maar nu moeten we kennis krijgen aan die gangen van zijn borgwerk, wat hij gedaan heeft, want anders dan beseffen we ook niet wie nu die beker ontledigd komt te hebben. Het moet allemaal opgeklaard worden, maar het ligt er wel allemaal in maar dan Uiteindelijk ja ze zijn weer in de beproevingen gekomen. Ja, Jozef heeft ze uiteindelijk helemaal aan het eind gebracht. Waar wilde Jozef nu zijn broeders hebben? Dat ze nu zouden gaan zeggen... Dat ze waardig waren om gevangen te worden. Waardig om slaven te wijzen. En ach, wat ligt er ook zo duidelijk in dat 44 e hoofdstuk in verklaard. Ja, die Juda die ging zich borg stellen voorbij mijn geliefde. Ach, zo heeft die meerdere Juda, dat is die meerdere Jozef, die heeft zich borg gesteld voor die bij voor Gods lieve lekker geliefde. En zoals nu die bijen veilig was. In de handen van Judah, Want Judah die ging voor hem borg worden. Judah die ging het voor hem opnemen. Die ging zijn eigen vrijheid te wagen Om Bijanmen vrij te krijgen geliefde. Ja voor, voor een onschuldige Bijanmen. Ging uh, Judah de schuldige worden. En ging Judah zich borg stellen. Maar die meerdere Judah die heeft zich voor een schuldige Bijanmen borg willen stellen. Want Bijanmen was in deze zaak onschuldig geliefde. Maar die meerdere Judah. Die heeft zich voor schulden bij men, voor een schulden voor het borg willen stellen. En ze veilig willen stellen. Want bij lag veilig geliefd in de handen van Judah. Maar Judah ging zich voor bij hem en borg stellen. Die ging het zelf overnemen. Wat bij moest ondergaan. Want Jozef had gezegd, bij men, die moest gevangen worden en de anderen die mochten losgelaten worden. Maar de hoogte kwam het openbaar. Die meerdere Juda, geliefde. maat. Waar wil nu de Heer het eigenlijk zijn volk hebben? Ja, want dan ook ik zie, de tijd is eigenlijk om voorkomen eigenlijk niet aan de tekst toe. Misschien dat de Heer het nog schreef, dat we er later nog eens over komen te spreken. Wij zijn van gisteren en we weten niets geliefd. Maar dan willen we dit nog zeggen, waar wil de Heer nu zijn volk hebben? Voordat hij zichzelf aan hun bekend komt te maken. Voordat hij meerdere Jozef zich bekend komt te maken. Dan gaat de Heer ze eerst daar brengen dat ze het over gaan nemen, waardig gaan worden, goed gaan keuren om in de eeuwige gevangenis in te gaan. Als ze het over gaan nemen, we hebben het strak aangehaald. als God een mens gaat bekeren, dan leren we kennen dat we erwachtig zijn, dat eeuwige rampzaligheid, dat wij zelf onszelf de eeuwige banden waardig gemaakt hebben. De buitenste duisternis, onszelf waardig gemaakt. Dat is geen misschien, maar dat is zeker hoor. Dat leven ze in en dat beleven ze. Maar nu bemaken ze ook door genade, dat goddelijke recht toeval. Als ze het goed gaan keuren en dat ze het over gaan nemen. Om nu die gevangenis in te gaan. Om nu de erfenis in deel, deel aan te krijgen, die erfenis over te nemen. Want dat is een vreselijke erfenis. Erfwachters van de rapzaligheid, daar moet je er niet, oh, niet licht over denken. Maar nu eerste er een volk op aarde, die beginnen die erfenis over te nemen. Ja, je zou misschien zeggen: hoe is het mogelijk? Ja, met God kan het En met God gebeurt het ook. Ja, wat dan is het er het om die erfenis over te gaan nemen? ...op het waardig geworden worden om eeuwig weg te zinken, in de eeuwige verderfde. Ja, ja, je zult dan zeggen, ja, maar nu ga je toch alles door de waarschoppen. Want deze mensen die hadden toch al veel koren van Jozef geproefd geleefd, hè? En in de geestelijke zin, dan hebben zulke zielen al veel koren geproefd en dan... Maar naar de hel toe. Ja, dat is nu de gang die de Heer met zijn volk komt te houden. Dan moet het laatste, dan moet ook het eerste waarmaken geleden. Of die werkelijk het waarkoren van Jozef geweest is, dan moet het er uiteindelijk uitkomen dat we Jozef werken. Dan moet het er uiteindelijk uitkomen dat we de hel over gaan nemen. Want daar wil God zijn volk hebben. Want als zij een wel gevoel zullen gaan nemen aan de straffen van een ongerechtigheid, dan zal ik aan mijn verboden Gedenken. En oh, dan kan die meerdere Jozef zijn, niet meer met de wegen. Oh, zitten misschien zulke volk. En al mensen die met alles aan een eind gekomen zijn. Van de korige proef van de koren smaak. En met alles steeds ongelukkiger. Ja, steeds meer de beproevingen en de louteringen steeds die schuld weer open ja dat ze daar weer naar de paard kwamen te worden ja dat ze uiteindelijk de schuld over mochten nemen en God is zijn weg toe mochten vallen maar ach wat is het toen meegevallen geliefde want ach toen kwam die meerdere Jozef en die kon ze hem niet meer betrekken. en in plaats van een harde spraak een strenge rechter. Dat van achter dat recht vandaan, die zoete borg, zich klaar tot sluiten, dat is een niet meer komen te O eeuwig wonder, alle wonderen, denken om eeuwig weg te moeten zinken, om eeuwig de gevangenis te gaan. En dan zul ik een liefelijke wat is dat een meevanger hier geweest voor die broeders van Jozef. Ze hebben niet anders gedacht als er altijd slavig te moeten mee. En nu die vriendelijke spraak, ja dat hij nog geen vergelijking hier in de natuurlijke en de geestelijke strekking geef. Die broeders van Jozef die zijn ongetwijfeld van vroeger opgesprongen. Maar ach, oh, te meer de kerken wordt als die meerdere Jozef zich bekend komt te maken als die schoonste aller mensen. Geliefde. en aan zal het ook wezen want Jozef zei doet allemaal van mijn aangezicht weg en hij leende want als God, als de Heer die meerdere Jozef zich aan de zullen bekend maakt dat doet hij in het eenzame geliefde, dan neemt hij zijn apart geliefde, dat doet hij buiten het gezicht van de wereld en buiten het gehoor van de wereld. Want allemaal weg En toen kwam Jozef zich bekend te maken. Oh, kennen we er wat van. Jong en oud. Dat hij zich bekend ging maken. Ach, hier lezen we zo. Ja, toen Jozef ging zeggen. Ik ben Jozef. Oh, wat zijn ze verschrikt geworden? Ze konden hem geen wo woord beantwoorden. Nee, waarom niet? Oh, over de heer de zijde. Wat kregen ze toen duidelijk te zien? Toen kregen ze te zien dat hij het was die ze zoveel smaadheid aangedaan hadden. Die ze zo veracht hadden, die zij verworpen hadden. En zo de rote, de geestelijke zijn geliefden. Als die meerdere jongens Jozef zich bekend maakt, dan leren ze hem kennen dat zij hem veracht hebben. Die is persoon, die nu zijn winter harten komt te openen voor hem. En die geen verwijt komt te hebben. Want dat heeft hij zo lief voor hem getroost. Dat kunnen we hier toch wel nemen, geliefden. Och, zij hadden het wat te kwade gedacht, maar God had het toch goed. Gedaan, omdat hij tot hun behouden is uitgezonden was. Ach ja, we kunnen er niet meer bij wijden. Want we moeten er geen eindigen geleden. Maar ach, wat heeft hij ze vertroost. En zo nu de ware kerken. Waar die meerdere Jozef zich aan bekend komt te maken. Dat zal gepaard gaan. Met een onuitsprekelijke heerlijke vreugde. En een liefde van hem tot hem. Maar over de andere zijde. daar zullen ze ook gewaar worden. Dat zij hem doorstoken hebben met een zonde. Dus als Christus zich openbaart, mogen we goed onthouden, als hij werkelijk zich zalig maken aan ons openbaart, die meerdere Jozef zich niet meer kan bedwingen en zijn liefde uit gaat openen, dat zal altijd gepaard gaan met een bittere zondesmarter. Want dan zien we pas recht wie wij doorstoken hebben, dan zullen we pas recht een evangelische droefheid leren kennen. Over de hele kant een bed. Bittere smart vanwege de zonde. Dat wij hem zo beledigd hebben. Want daar kwamen ze nu achter. Voor de tijd wisten ze het niet. Want ze wisten niet wie die was. Als we niet weten wie Jezus is. Dan weten we ook niet wie we, wie, wie, wie we doorstoken hebben. Maar als hij zich nu bekend gaat maken. Dan weten we ook wie wij doorstoken hebben. En als zal wat over de hele kant een betere smaak worden. Want dan gaan we heel leven dat we tegen de liefde gezondigd hebben. Want hij is een enkel liefde. Oh wat een Wondering. Wat een aanbidding. Dat zijn de beginselen van de eeuwige zaligheid. En waar Christus zich zo aan op de baan. Dan zal hij zich ook op zijn tijd en wijze aan weg komen te schenken. En die zullen strak met hem maar gewezen. In de eeuwige van des lamps, Om dat eeuwig bij hem te zijn. Geliefde, kennen we er nu wat van? Of zijn we er nog vreemdelingen van? Ach, dan zullen de meesten onze moeten zeggen. Het is voor ons Frans. We verstaan het niet. Ja, met ons verstand. Dan begrijpen we het wel een beetje. Maar als we eerlijk zijn, ja, dan kennen we dat niet, dat koren niet. We kennen die geestelijke honger niet, we kennen die schuldbeseffingen niet dat toevallig wat rest niet, maar we kennen ook niet die zoete smaak. We zijn dat heerlijke vertrekkingen die de kerken krijgt gelezen. Oh mijn arme medereizigers. Wat zijn we dan naamloos arm van het oude onszelf de god die door genaden opgezocht zijn, die waren net zo arm, die zijn net zo arm hoor. En die zijn ook opgezocht. Daarom zou er nog opgezocht kunnen worden. Daarom de heren die mocht nog onze dodelijke arm bekend maken. Vraag er nog, jongen oud, om God die te bekend wil maken. jongelijk. Of je het hier maar in de weet komen. Want anders komen we het strak aan de weet. En anders te laat hoor. Ja, dan kunnen we het nooit meer over doen. Dat er een enige gevoeding weten. Maar dan vraag je nog. Of je het hier aan de weet mag komen. nog. of je hier je ongeluk mag willen kennen. Of je hier aan de weet mag komen. Dat je arm blind naakt en dat komt te weten. Vrijdag of God je bekeren wil. Zoals je onze zoveel bekeerd is. Vrijdag of God wel, wat je helemaal niet hebben wil, wat je wil niet hebben, we willen liever naar de hel toe gaan, Als dat we dat grote goed zouden beginnen Maar oude heren, die mogen nog wel willen binden. en we mochten nog eens met die geestelijke ogen bezet mogen worden, omdat we het geen wat we gehoord hebben en nu niet verstaan. Dat er een tijd mocht komen dat we het maar leren verstaan. En de heren die de geen verenigingen van zijn bij aanvang, ach, geriefde, die mochten. Ach ja, ik durf het niet te ontkennen. Ach, dat ik wel eens van dat koren geproefd heb. Door die weg zoals je het verklaard hebt. Maar er komen zoveel beproevingen. Er komen zoveel verschrikkingen overheen. En die schuld die komt steeds weer open. Dat is niet zo slecht. Het is veel slechter dan we de schuld heen kunnen leven, geliefde, zonder die borg voort kunnen leven. Want waar het waar is, dan zal de heer de geest niet rusten voor de leer die die schuld zo opengelegd heeft en dat we de schuldiger gaan worden. En de schuld over mag beginnen te nemen. Daarom de hele die door willen werken. Omdat hij zegt. Nou die we zielen zou willen bekendmaken, Want dan moet het eerste waar gemaakt worden. Als hij zich bekend maakt. Dan gaat het eerste waar worden. Maar zij moeten dan. oh nee geleden. Oh, oh, want de geopenbaarde borgen. Openbaarde boer. Jozef. Dat is nog geen geschonken. Hè? Maar oh, waar de heren het eerste doet. Dan zal die tweede niet achterwege doen blijven op zijn tijd en op zijn wijze de kerken die komt hier nooit klaar liggen. oh de heren die mocht die dat leven hebben mag ontvangen bij de voortdurendheid heilbegerig maken schuldig maken want wanneer is de kerk gezond als ze werkelijk schuld en gemis hebben bij de voortdurendheid want dan kan de Heer uit zijn volheid bedienen amen Ach oh, lieve dan en heren, heren dat u grote namen nog ooit mochten herkennen dat u nog uit en door hebt gelopen. En al zou het nou wat na mogen laten, heren, dat het toch niet te vergeef zou hoeven te wijzen. Dat er nog honden mochten zijn die er nog door onderwijzen en overkwekt hebben mogen worden. Ja, die nog gaande gemaakt zijn geworden. En die de gemis nog hebben mogen horen en mogen, mogen vernemen en leven Dat een gemis gemis mag worden en blijven, heer, Om niet, te, dat het niet meer over zou hoeven te gaan dat we u zouden mogen hebben leren kennen. En u hebben mogen omheren. Als we voor hij gaat leven, maar bekeer ook de arme onbekeerde heren. O maak nog levend, wek nog doden op, om nog van de eeuwige dood bevrijd te worden. Om nog te haasten en te spoeden om ons leven, terwijl dat de tijd voor het kort is. Verzoen al het onze, zowel in het spreken als in het luisteren, door uw dierbaar hart bloed. En leid toch niet in verzoekingen, maar verlos ons van de boze. Breng ons alle veilig we verboren, om Jezus we alleen amen. Onze slotzang zij van psalm 37 en daar van het derde vers, dertiende vers. Ben jong geweest en draag nu grijze haren, men zag, maar zag nog nooit rechtvaardigen door nood, zo zwaar gedrukt alsof een goed liet varen en wat er verder volgt in het dertiende van psalm zei En in vrede en ontvang de zegen des Heeren, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap